Uur. Michel Coenen met het NOS-journaal. Topmedewerkers van de Britse premier May... werken in het geheim aan een plan om vervroegde verkiezingen in november te houden. Dat schrijft de Sunday Times. Nopen is dat May door de verkiezingen meer politieke steun krijgt voor een nieuwe Brexit-strategie. De onderhandelingen over het vertrek van de Britten uit de Europese Unie zitten in een impasse. EU-leiders wezen deze week op een top in Salzburg de plannen van May af. Ook in eigen land krijgt de premier niet veel steun voor haar volgens vele te milde Brexit-plannen. Een kleine 200.000 inwoners van de Canadese hoofdstad Ottawa en omgeving zitten zonder stroom. Een tornado heeft grote schade aangericht aan onder meer de elektriciteitscentrales. Het kan nog dagen duren voordat de schade is hersteld, zegt de burgemeester. En volgens hem zien delen van Ottawa eruit als in een film of een oorlog. De Iraanse regering roept ambassadeurs van Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk op het matje vanwege de aanslag op een militaire parade gisteren. De landen zouden steun bieden aan de Iraanse oppositie, meldt het staatspersbureau. De regeringen in de drie landen is gevraagd om de aanslag te veroordelen en om mensen die ermee te maken hebben uit te leveren. En medewerkers van het UBV worden ontmoedigd om fraude met uitkeringen aan de kaak te stellen. Dat blijkt uit gesprekken die Nieuwsuur heeft gevoerd met medewerkers en oud-medewerkers. Bij vermoedelijke fraude is veel onderzoek nodig. De uitkeringsdeskundigen zeggen dat ze daar de benodigde tijd niet voor krijgen. En als er dan wel een melding van een vermoeden van fraude wordt gedaan... dan zou er ook lang niet altijd iets mee gebeuren. Met weer nog te trekken, nog wat buien over het land. In de loop van de nacht wordt het droger. Ook in de ochtend is het vaak droog, dan een graad of 13. Later op de dag gaat het dan weer flink regenen. De temperatuur zakt dan naar een graad of 11. S'avonds in de kustprovincies onweersbuien en kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Ook op internet. <laughs> www.cfmzandvoort.nl. <zulter> The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 If you have me baby, I'll give you so much joy So I wanna go do I'm gonna